Olaf Besoski. Ik moet mijn in de mic. Roots, Roots! Shit! This is Roots. Roots. Met Olaf Besoski. In de visitaal! Welkom bij het tweede uur van See It Up, Jou Steven Tonvoort. Ik ben nu, zoals je al hoorde, Olaf Besoski. Een uur lang voor jou speciaal in de mix. Thank you. Op jouw 7 Stamford, see it in the house. With in the mix, the one and only Olaf Bazoski. En jij een update van welke plaat hij allemaal heeft gedraaid. Hij startte met NDKJ Raw Song in the Just American Remix. Gevolgd door Ahmed Sendio, You So Strong. Daarna kwam Chris Piguero Migente. Daarna een eigen productie, Olaf Bazoski, Met Puerto Rico. In IF Day, All-Stars met Long Day, featuring Crystal Waters in the Stonebridge House Mix. Snapkit met Rolling. And so, yeah, here, Roger Shaw and Sian Koshin, met Haiju in the Jerome Robbins Coco mix. And now, Ralph Good featuring Paulina Kripit, S.O.S. Tot aan elf uur in the mix, Olaf Basovski. in de mix. En jij geeft heb nog een update van wat hij allemaal heeft gedraaid. Rolf Koet. Polina, Paulina Griffith, SOS, was de laatste blad. Daarna NDKJ, met Sing for the moment. gevolgd door een eigen productie. Rolling Kitchens. Wat zou hij daarmee bedoelen? Daarna kwam Olaf Wasowski en NDKJ met Racing. George Morel, My Thing in the Morales Groove mix. Ja, zo hoor je nog Crazy Pizza en Olaf Wasowski, On the Run in de Mike Newman en Antoine Cortez remix. En tot slot van deze avond, David Morales, Needing You in de Darren John Perth House Bootleg remix. Ik vind hem lekker deze set tot dusver. Tot aan 11 uur is dit Olaf Wasowski. We komen aan het einde van twee uur lang. Zie je het op je radio. Heel dank Olaf Wasowski voor zijn fijne mix hier op See It het op Zieven Volgende week vrijdag zijn we weer bij dezelfde tijd, plaats,zelfde plaats, dezelfde beats. Wat zeg je, Zelfde beats? Nou, net zo lekker, misschien nog lekkerder. Mijn naam is DJ JK en ik bedank jullie voor het luisteren en ik zeg maak er een mooi weekend van. See you next week.